Dat kan een militaire actie betekenen, maar daar moet te tijd dan weer een nieuwe resolutie over worden aangenomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt de resolutie historisch en het eerste hoopvolle nieuws over Syrië in lange tijd. Ban kondigde aan dat er ook een vredesconferentie over Syrië komt. Die moet halverwege november worden gehouden in Genève. Zowel het regime als opstandelingen hebben toegezegd dat ze daar naartoe komen.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 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de afgelopen tien jaar uitgebeend, wegverdund en kapot bezuinigd. Dat zeggen ex-VWA-leidinggevenden, oud-ministers en voedselexperts in een onderzoek dat de Stichting Maatschappij en Veiligheid heeft laten uitvoeren. Volgens het rapport is het toezicht op voedselveiligheid zodanig verzwakt dat de risico's op voedselincidenten en schade voor de export zijn toegenomen. De experts die in het rapport aan het woord komen leggen de schuld bij het kabinet Balkenende II.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 De oud-premiers Drees en Lubbers zijn de beste premiers van Nederland sinds 1900. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een enquête onder experts en lezers. Volgens 50 experts was Drees de beste. Bij de publiekspeiling ging de voorkeur nipt uit naar Lubbers. Drees was premier van 1948 tot 1958. Onder zijn leiding kwam de AOW tot stand. Hij was ook verantwoordelijk voor de tweede politionele actie in Nederlands-Indië. Lubbers was premier van 1982 tot 1994. Hij bezuinigde miljarden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 Viever gaat over de oprichting van een motoclub. Vijf leden van de motoclub spelen een kleine rol in de film... en wilden niet dat die werd uitgezonden. Vlak voor de première gingen ze buiten de bioscoopzaal... in discussie met de filmmakers. Daar moest de politie bijkomen. Uiteindelijk werd de vertoning afgelast. Premier Letta van Italië gaat het vertrouwen vragen aan het Italiaanse parlement. Zijn regering verkeert in een crisis... doordat ministers van de partij van Berlusconi dreigen op te stappen.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 Hele goedemorgen. Het is zaterdag 28 september. Je denkt kleding mee te geven aan een inzamelactie, maar dieven uit Oost-Europa gaan ermee vandoor. Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Samantha Power, is zeer tevreden met de resolutie over Syrië die vannacht is aangenomen. Nog maar twee weken geleden was het ondenkbaar. Just two weeks ago, tonight's outcome seemed utterly unimaginable. De resolutie verplicht het Assad-regime om al zijn chemische wapens op te geven. De resolutie is afdwingbaar met geweld, maar daar is ook alles mee gezegd. Als Assad de afspraken schendt, dan zal hij niet automatisch worden bestraft. Secretaris-generaal van de VN, Ban ki Moon, spreekt van een historische dag. Al maanden vond hij dat er diplomatiek iets moest gebeuren. En nu is er echt wat bereikt. This is het vervoerde gebruik van chemische wepens in Syrië... is een fijn en een en eenvoudige reactie te doen. de internationale gemeente gegeven. Amerikaanse president ziet het aannemen van de resolutie... ook als een overwinning voor de internationale gemeenschap. De Unions-Nationen-Security-Consul zal stemmen op een resolutie... die het Assad-regime zou om zijn chemische wapens onder internationale controle so te brengen, zodat ze uiteindelijk kunnen worden vernietigd. De resolutie, die inmiddels is goedgekeurd... moet uiteindelijk dus leiden tot de vernietiging... van de Syrische chemische wapens. We moeten veilig het volgende... maar dit could be a significant victory... for the international community... and demonstrate how strong diplomacy... can allow us to secure our country... and pursue a better world. De resolutie is een overwinning... voor de internationale gemeenschap... en bewijst dat diplomatie de wereld veiliger maakt. Maar we moeten waakzaam blijven. This binding resolution... Als Assad zich niet aan de afspraak houdt, dan zal hij daarvan de gevolgen ondervinden, zegt Obama, die daarmee natuurlijk doelt op militaire actie. En die is mogelijk op grond van de aangenomen resolutie. Maar actie kan pas ondernomen worden als de Veiligheidsraad, dus ook de Russen, daarmee instemmen. In zijn toespraak gisteren voor de algemene vergadering van de VN maakte minister Lavrov nog eens duidelijk dat ze dat niet zomaar zullen doen. в регионе под сохраняющегося спроса на лидерство в международных делах. Het is zeer verontrustend dat een land het recht denkt te hebben om in te grijpen. Met als excuus dat er leiderschap nodig is in de regio, zegt Lavrov, die hier Obama rechtstreeks aanvalt. Grote kans dus dat de Russen blijven dwars liggen in de Veiligheidsraad... mocht Assad weer in de fout gaan. We hoorden Wessel de Jong vanuit New York over Obama en Syrië. Amerikaanse president heeft het druk, want naast Syrië... is hij ook bezig met binnenlandse politiek, de begrotingsonderhandelingen. En hij belde met zijn collega Rouhani van Iran. Just now I spoke on the phone with president Rouhani... of the Islamic Republic of Iran. De twee of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. 30 jaar lang waren de verhoudingen tussen beide landen rond het vriespunt. Maar al die jaren nu dan direct contact met elkaar op het allerhoogste niveau. Cospondent Thomas Erdbrink is in Teheran. Thomas, van wie ging nou het initiatief uit? Oftewel wie belde het eerst? Nou, dat is uh, daar zoals met alles met Iran, natuurlijk zijn er verschillende lezingen over. Uh, maar waar het op blijkt is dat uh, het team van Rouhani soort van heeft aangegeven aan het Witte Huis... Uh, dat uh, president Rouhani het leuk zou vinden om gebeld te worden door president Obama. Wat president Obama vervolgens toen ook deed. En vervolgens ging de telefoon bij Rouhani toen hij op weg was in New York naar het vliegveld om terug te gaan naar Iran. Goed, verschillende lezingen, maar in ieder geval ze hebben met elkaar uh, gebeld. Hij twitterde zelfs al voor het uh, gesprek. Wat, wat, wat heeft hij allemaal getwitterd? Nou, Rouhani was vrij snel inderdaad om uh, met zijn Twitterboodschap naar buiten te komen. Hij zei dat uh, president Obama heeft me net gebeld. Uh, waarom, uh, daarnaast zei hij dat Obama uh, had gezegd dat, het, uh, dat beide landen gesprekken over het nucleair programma uh, moesten voortzetten. Uh, dat hij tevreden was over de positieve toon. En ook Obama excuseerde zich uh, voor het... Uh, drukke verkeer in New York uh, aan Rouhani. Wat uh, ja, voor Rouhani misschien wel wat grappig over is gekomen. Want het verkeer in Teheran is tien keer vreselijker. <laughs> maar het gaat wel opeens, Thomas, heel snel die toenadering tussen Iran en de, de Verenigde Staten. Kan dat allemaal? Nou. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het absoluut historisch is wat er gisteren is gebeurd. Er zijn geen uh, relaties tussen Iran en Amerika in de afgelopen 34 jaar geweest. En nu uh, bellen beide presidenten elkaar op. Dit is duidelijk. Een een, een een een pad dat aan het leiden is naar een soort van normalisa normalisatie eh, in de relaties tussen tussen beide landen en het is het is absoluut eh, ja het is absoluut een historisch moment voor de Iraniërs in ieder geval. Maar krijgt Rouhani voldoende ruimte ook van de hardliners in Iran? Nou ja, Rouhani heeft heel veel geroepen uh, naar het westen van uh, steun, uh, steun mij, anders krijg je met de hardliners te maken. Uh, voorlopig uh, zijn de hardliners in Iran zeer stil. En dat komt ook omdat Rouhani de steun heeft uh, van Iraans opperste leider Ayatollah Ali Khamenei En gezien hoe de dingen gaan nu uh, verwacht ik niet uh, dat er een grote georganiseerde tegenstand komt tegen hem op dit moment. En dringt het nieuws ook een beetje door in Iran? Nou, iedereen wordt hier net wakker, maar ik heb gisteren al met mensen gebeld die, uh, uh, die uh, toen het om rond middernacht uh, naar buiten kwam, die werkelijk euforisch waren en riepen van, nou, nu gaat eindelijk uh, onze munt weer wat in waarde stijgen. Straks worden de sancties opgeheven. Uh, mensen dachten al dat ze in Miami op vakantie zouden kunnen gaan. Dus uh, ja, de sfeer is vrij uitgelaten. Dankjewel, Thomas. President van de Verenigde Staten had het dus druk. Hij had het over Syrië, hij had het dus over Iran, maar hij heeft ook in het binnenland problemen. Begrotingsonderhandelingen in Washington die zitten namelijk muurvast. Als er voor maandag geen akkoord komt, dan stopt de financiering van allerlei overheidsdiensten. Leger en politie blijven natuurlijk functioneren, maar nationale parken en milieudiensten bijvoorbeeld niet. Obama sloeg gisteren alarm. If Congress als het Congres zijn werk niet doet, gaat een deel van de overheid dicht. De Republikeinen dreigen met het platgooien van de overheid als ik de wet op de betaalbare gezondheidszorg niet schrap. Obama zegt dus dat de republikeinen die buigen voor extremisten in hun partij... hem chanteren met een overheidssluiting. Zodat hij Obamacare maar zal intrekken. Uh, said this Let me it. That's not ja, ik zeg het nog maar eens, Obamacare blijft. Vanaf 1 oktober kunnen de ruim 40 miljoen Amerikanen... die geen ziektekostenverzekering hebben, er eentje krijgen zegt Obama. De Republikeinen lijken dus bezig met een soort allerlaatste poging... om Obamacare de nek om te draaien. That's a done deal. Overheidssluiting of niet, Obamacare gaat in op dinsdag. En dan gaan de marktplaatsen voor ziektekostenverzekeringen gewoon open. Zoals ik al zei, als de Republikeinen specifieke ideeën hebben on how to genuinely improve the law rather than gut it rather than delay it rather than repeal it i'm happy to work with them on that through the normale democratische processes but dat will not happen under the threat of a shutdown als de republikeinen ideeën hebben om de wet te verbeteren dan zal ik met ze praten maar ik doe dat niet onder druk van het landleggen van de overheid dus een onwrikbare president Drie dagen is veel in washingtonse termen maar het is weinig als je bedenkt dat er zelfs geen begin is gemaakt met onderhandelingen. Bij de bijdrage was van correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Online muziek bestellen en boodschappen daarna ophalen. De supermarkt verandert. Ik praat zo met retaildeskundige Frank Kwiks. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We het misschien allemaal wel. Oude kleding in een zak meegeven aan een garitatieve instelling... voor arme mensen of mensen in de derde wereld. Maar uw oude spijkerbroek of winterjas... komt steeds vaker in handen van Oost-Europese textieldieven. Vooral in steden als Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. ik Willem Hofs ging op pad met de stichting Humana. Peter Bos legt de kledingcontainers voor Humana... in Eindhoven en Rotterdam. En steeds vaker komt hij lege containers tegen. Dan staat hij open en er ligt er vaak uh, rotzooi op straat... wat ze niet uh, meegenomen hebben. Mensen die tweedehands kleding stelen, dat is toch bizar eigenlijk? Ja, dat is uh, heel bizar. Kijk, als het uh, af en toe een dakloos is die een broek uittrekt... Uh, daar hebben we, denk ik ook niet zoveel problemen mee. Maar uh, ja, dat gebeurt meer in het groot. Ja, dat gaat naar de handel. Dat, de prijs ligt momenteel erg hoog. Dus mijn oude spijkerbroek is gewoon big business. Ja, op dit moment wel, ja. Hoeveel kilo zit er in zo'n container? Als die vol zit, gaat er zo'n 250 tot 300 kilo in. En als ik dat nou ergens bij een textielhandelaar inlever? Ja, uh, volgens mij ligt de prijs momenteel ongeveer rond de 70 cent per kilo. Dus. Reken uh, maar uit een paar honderd euro. Ja, ja. Ja, lopen natuurlijk een hoop inkomsten mis die uh, voor onze goede doelen bestemd zijn. En, uh, en dat niet alleen, ik bedoel, het is weer een hoop... Uh, Alleen om zijn container weer opnieuw te vervangen. Die moeten gerepareerd worden. En uh, dat brengt ook een kostje met zich mee. Dus. Frustrerend, lijkt ja, me. dat is frustrerend, ja. Bij Humana wilden ze nou wel eens weten wie in vredesnaam die tweedehands kleding steelt. En dus hebben ze een zendertje in een lokzak gedaan. En die in de container gestopt. De vraag is, wat is daarmee gebeurd? Die leggen we vooraan aan Mark Voges, directeur van de stichting Humana. Want waar is die container naartoe gegaan in die zender? Um, een paar weken geleden hebben we hem in Eindhoven in een container gestopt. En op een zondagavond is hij aan de handel gegaan. En gedurende anderhalf uur heeft hij een tocht gemaakt door Brabant langs andere containers. En is geëindigd om twaalf uur s'nachts bij een huis in Eindhoven. Oké, okay. en vervolgens, uh, dat huis in Eindhoven, daar is hij blijven liggen? Of is hij daaruit van ver weer verder gegaan? Nee, daar is hij blijven liggen. Uh, dat was voor ons het moment om de politie in te schakelen. En die trof toen uh, bij die bewoner in huis van 2500 kledingzakken aan. Ja, dat 2500, dat is niet mis. Ja. Maar goed, u, u zei al, hij is ook waarschijnlijk dus langs die andere kledingcontainers gegaan. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook niet van één avondje. Dit is van een uh, aantal uh, dagen, uh, misschien wel weken, handel geweest. Georganiseerde diefstal? Ja, absoluut. En wat voor man was dat? Ja, ik kan natuurlijk niet de, de inhoud uh, van de, de Parijs nee, prijs geven. Nee, maar u begrijpt maar wat ik, ik bedoel? dat het uit Oost-Europa afkomstig is. Precies. Een Oost-Europese band Of was hij alleen? Nou ja, hij was alleen thuis. En uh, vervolgens is het aan de officier van justitie om daar verder iets mee te doen. Ja, dat is dus georganiseerde diefstal? Ja, dat is iets wat zeker is, dit, dit doe je niet in je eentje. Nee, want dat komt dus, dat hoorden we ook in de reportage van Hendrik Hofst. het komt dus heel vaak voor. Ja, het komt uh, steeds meer voor. Kijk, de prijs voor tweedehands textiel is de laatste twee jaar behoorlijk gestegen, waardoor het kennelijk ook voor dit soort bendes de moeite waard is om hierin te gaan uh, handelen. Ja, en die bendes is dat iets anders dan mensen, want die kom ik ook wel eens tegen, die voordat je de uh, zak in de container gooit, aan jou vragen van mag ik hem hebben? Oh. Want als je niet oplet, dan uh, gooien je die zak die u net aan hem heeft gegeven... echt niet in onze container, maar in een bestelbusje wat ernaast staat. Ja. Is, er iets aan, is er iets aan te doen op een of andere manier? Nou ja, kijk, wij hebben dus geprobeerd uh, met die uh, GPS-tracker uh, in zo'n lokzak... om in ieder geval iemand te ontmaskeren. En dat was dus een succes. En dat gaan we nu meer toepassen in ieder geval. En hoe meer mensen daarmee uh, gepakt worden... Uh, het wordt steeds hoger in mijn opinie. Hoe beter het is en hoe meer het zal afschrikken. En die containers zijn die op een of andere manier ook nog beter te beveiligen? Ja, sommigen zeggen wel... je moet het, het gat kleiner maken waar die zak in gaat. Maar ja, dan kunnen mensen weer heel, heel lastig hun zak textiel erin gooien. Dus dat... dat... Is het hem ook niet. En met grof geweld is elke container open te breken. En, uh, en hele lenige mensen kunnen inderdaad via die inlaatklep ook naar binnen oh, ja. klimmen. Om van binnenuit die zakken naar buiten te gooien. Ja, het is een lastig uh, aan te pakken probleem hoor. Ja. Heeft u trouwens een idee van om over hoeveel het uiteindelijk gaat? Laten we zeggen percentages van hoeveel kleding er wordt gestolen? Ja, want uh, we houden natuurlijk uh, exact bij uh, uh, hoeveel kilo's we inzamelen. En je hebt natuurlijk de recessie hè, die ons part speelt. Uh, mensen kopen minder kleding, dus gooien ze ook uh, minder weg. Nou, dat is ongeveer zo'n 6 Maar in de steden die u net ook noemde, zoals Rotterdam en Eindhoven, lag het percentage op 20 dat... Nou ja, dat verschil, dat zal ongeveer wel een aan, aan stel te wijten zijn. Meneer Vogels, ik dank u wel uh, voor het gesprek. Krachter. Mark Vogels was dat, directeur van de stichting Humana. Het lijkt een nieuwe trend te worden, de pick-up supermarkt. Je bestelt online je boodschappen en een tijdje later... pik je je boodschappen op, op het moment dat het jou uitkomt. Vorige uur spraken we met de oprichter van een pick-up supermarkt... die straks wordt gelanceerd. En ook Albert Heijn heeft sinds schort een aantal van die pick-up plekken. We gaan erover praten met retailkenner Frank Kwiks. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Versloten. Is dit een verrassend concept? Nee, het is geen uh, verrassend concept. Het is een, uh, een concept wat wel aansluit bij een behoefte van een, uh, een behoorlijke groep Nederlanders. Want je hebt natuurlijk al de mogelijkheid dat je je boodschappen kan laten thuis bezorgen. Uh, maar dat is niet voldoende. Nee, omdat uh, als je het uh, thuis wil laten bezorgen... net zoals dat ook uh, een half uur geleden werd gezegd... dat betekent dan toch dat je uh, thuis moet zitten wachten. Nu is dat wel steeds beter geworden qua... Tijdswindows uh, windows of uh, uh, uh, frames die ze je aanbieden. Maar het ja, is dus toch uh, telkens twee uur uh, wachten tot je spulletjes komen. Ja, dit speelt nog meer in op het gemak van de klant. Ja, en uh, we hebben nog niet zo lang geleden uh, voor ABN Ambro een onderzoek gedaan... ...en daaruit bleek dat uh, één op de drie Nederlanders uh, hier wel uh, gebruik van zou willen maken. Dus dat is echt wel een grote groep. Nu moet ik er wel erbij zeggen, er is maar 1% op dit moment die hun spulletjes boodschappen online kopen. En dat zal op de lange termijn 5% worden. Dus het is een klein groepje in Nederland. Maar desalniettemin het gaat het wel om behoorlijke aantallen dan. Ja, maar waar bestaat dat kleine groepje dan, dan uit? Nou, het zijn vooral eh, mensen die eh, heel druk bezet zijn. Dat zijn of mensen die eh, alleen wonen. En vooral in grote steden eh, zien we dat dat op dit moment 40% eh, tot 50% van de eh, gezinnen is. Dus dat is echt gewoon al een behoorlijk grote groep. Eh, en mensen, eh, tweeverdieners, eh, eh, soms wel met kinderen, soms zonder kinderen... die hun eh, tijd eh, liever aan andere dingen besteden dan aan de routinematige eh, boodschappen in de supermarkt. Maar ja, een boodschap in de supermarkt is natuurlijk niet alleen routinematig. Je komt er ook wel eens eh, een mensen uit de buurt tegen. Het heeft ook een sociale functie natuurlijk. Het heeft wel een sociale functie, eh, waarbij ik wel denk... de groep die ik, eh, die ik net benoem, eh, dat die daar eh, wat minder behoefte aan, eh, ja. aan zal hebben... Eh, en daarnaast denk ik ook dat eh, een, een groot deel van de eh, aankopen heel routinematig is, eh, waarbij je eh, als je het online gaat bestellen en op zo'n afhaalpunt kunt halen op ieder moment van de dag. En ik denk dat dat wel het unieke is van wat in Eindhoven gestart wordt ten opzichte van wat Albert Heijn al heeft. Uh, dat je gewoon 24 uur per dag daar terecht kunt. Hè? Uh, uh, en je kunt uh, dingen bijvoorbeeld ook uh, via een abonnement kopen. Hè? Dus dat uh, ja, je nooit zonder toiletpapier komt te zitten. <laughs> dat, dat, dat, dat de supermarkt voor jou bijhoudt. Dat je elke drie weken een nieuw, uh, ja, nieuw, nieuw toiletpapier nodig hebt. Ja. Nou, ik, euh, ik zou voor tekenen. Ja, nee. Het is, het is vervelend als je zonder zit. Um, maar dan heb je nog iets wat je mist. Maar klabijkelijk missen die mensen dat dan niet. Het is, je staat wel eens met uh, de ene paprika en de andere paprika uh, in je handen. Dan denk je toch, Ja, ik neem die rode of ik neem die gele of ik neem die ene zonnevlekje. Ja, dat, dat is dan wel waar ik denk dat het uiteindelijk in de toekomst naartoe gaat. Dat het een combinatie van beide zal, uh, zal worden. Dus dat je je routinematige, uh, kijk over het toiletpapier... en uh, de tandpasta, nou, daar weten we precies van wat we, uh, wat we krijgen. Met heel veel droge kruideniers is dat natuurlijk zo. Een fles cola is een fles cola. Uh, maar ik denk dat je uh, dus heel veel van je aankoop op die manier gaat organiseren... en dat je dan voor je vers spullen, uh, het brood, uh, het vlees, uh, groenten en fruit... dat je daarvoor dan uh, wel nog naar de supermarkt gaat. Maar dat je dan in een soortige supermarkt komt... waarbij dat veel belangrijker is, uh, de vers beleving in plaats van uh, ja, zeg maar als een soort logistieke dienstverlener... door de, uh, door de schappen rennen en uh, uh, uh, alles uit de schappen trekken. Ja, voor mij als klant. Nou ja, het zijn allemaal ontwikkelingen in de, de supermarkt. Ik dank u wel voor uh, de toelichting daarop, meneer uh, niks. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, de huiskamervraag is natuurlijk: wie zijn dit? Oké, okay. als u dit goed heeft, dan heeft u tiendochters. En uh, die zullen op dit moment denk ik niet rustig in het bed liggen. Ga even controleren boven. Matthijs van der Wiel uh, is onze verslaggever. Want Matthijs, waar zijn die dochters? Op de zolderkamer van Kiki. Uh, van Kim. Ja, Kiki, Kim en Sanne, Zeg ik het meteen al verkeerd. Drie meiden. En die hebben wel samen geslapen in deze zolderkamer. En wat hoorden we? Nou, we hoorden One Direction. En uh, als u uh, dit herkent, dan uh, heeft u waarschijnlijk ook een dochter in die leeftijdscategorie in huis. En als u het niet kent, dan is er een grote kans dat u niet zo'n dochter heeft. Want ja, het is echt voor van die leeftijd. En waarom zijn ze zo zenuwachtig? Waarom hebben ze samen geslapen? Waarom hebben ze eigenlijk maar hoeveel uur geslapen? Uh, drie uur. Drie uur. Waarom zijn ze helemaal gek van de zenuwen? Vertel het maar. Omdat ze kaartjes willen. Kaartjes, kaartjes, kaartjes. Ze komen naar Nederland. De boys Band van nu. Vroeger had je Take That, de Backstreet Boys. Maar ja, voor de meiden van nu is het dus One Direction. En kijk ik naar een van de wanden hier van deze zolderkamer van Kim. Alleen maar posters. Helemaal volgeplakt met posters. Met hartjes, met zoentjes voor die jongens. Verliefd? Jazeker. En uh, dat concert, hoe, hoe, hoe belangrijk is het om daar naartoe te gaan? Heel erg belangrijk. Ja. <laughs> um, Sanne die vertelde toen straks... Ik oog wel rustig, maar je weet niet wat er in mijn hoofd omgaat. Leg het eens uit. Um, nou ja, van binnen is het allemaal heel erg druk, maar ik probeer het niet te laten zien. Ja. Een concert volgend jaar juni pas. En nu al al die zenuwen volgend jaar juni in de arena. Tweede keer dat ze in Nederland optreden, die Boys Band. Toen was het uitverkocht in hoeveel minuten? Tien. En jullie vrezen nu dat het weer zo snel gaat. Ja. En daarom ja. hebben ze alles in stelling gebracht. Niet één, maar twee laptops staan klaar. Dat is uh, risicoverdeling als er eentje uitklapt. Ja, dan uh, hebben we de ander nog voor de zekerheid. Ja. En wat is de strategie? Hoe gaan jullie het aanpakken straks om negen uur? Gelijk refreshen en dan uh, hopen dat we in de wachtrij komen. Ja, ja. om negen uur gaat die dan open. F5 klikken, refreshen en, ja. en dan hopen. Ja, zeker. Er kunnen heel veel mensen in de arena, hoor. Ja, heel veel. Ja. En ja. toch? Ja, toch ben ik bang dat het snel is uitverkocht. Ja. Ja, met z'n drieën staan ze hier. Moeder is erbij. Die heeft de bankpas in haar hand. Die moet het even voorschieten. Ja, klopt. Kunt u meegaan in, in die liefde voor vijf van die jongens? Kunt u het begrijpen? Ik, ik kan het begrijpen. Ik vind het voor hun heel erg leuk. Ja. ja. Ja, want uh, ja, wij zijn ongeveer even oud. Dat was net voor Take Dead nog, hè? Dat, dat meisje. U, u had, in uw tijd was het niet, zo'n uh, zo boysband. Nee, ik, zover ik me kan herinneren niet. Nee, nee. Ja, het was de Dolly Dots en het was Doe Maar, maar ja. voor de rest uh, hield het wel op. Maar kun je dan begrijpen dat die meisjes echt helemaal smoor verliefd zijn op die jongens? Nee, dat dan weer niet. Nee. En, en wat ik ook niet begrijp, want jullie zijn verliefd op dezelfde jongens. Hoe verdeel je dat dan onderling? <laughs> Ja, dat zijn hun twee hoor. Ik sta er buiten. Oh, jij bent niet verliefd? Nou, niet op uh, die van hun. Ja. Kun je nog één keer voor alle luisteraars die het stukje net niet herkenden. die helemaal niet begrijpen waar dit over gaat. één keer uitleggen aan een oude man waarom deze jongens zo geweldig zijn? Of is dat onbegonnen werk? Nou, ze zijn alles, zijn lief, leuk, knap en ze kunnen goed zingen. Ze hebben hele leuke liedjes, dus ze zijn gewoon perfect. Ja, en ze komen naar Nederland en daarom is het hey, heel, Mart heel, Martijs, heel, Martijs. heel erg belangrijk... Op dat wie? ze die kaartjes kunnen krijgen. Martijs, ja. op wie zijn ze dan verliefd? wie, ja, op, wie zijn zijn jullie yours? verliefd? Hebben jullie dat verdeeld onderling? Nee, Kiki en ik vinden allebei Noel het leuk. Noel, en dat levert dan geen strijd op. Dus niet erg als jullie allebei op dezelfde verliefd zijn. Stel dat hij straks op het concert naar jullie toekomt naaf afloopt. dat het lukt om die kaartjes te hebben... Nou, Ik denk niet dat het lukt. Nee? Het is echt nee. onbereikbaar, hè? Ja. En dat maakt het ook zo mooi. One Direction, straks om 9 uur, wordt het heel erg spannend hier in deze zolderkamer. Nog even genieten van One Direction. In ieder geval die meiden, want jongens moeten er geloof ik niet zoveel van hebben. De zaterdagochtend gaat verder met Peter en Mieke. Die gaan een open brief schrijven. Dat is helemaal in. Daar gaan ze het zo over hebben. Blijf luisteren, want dan hoort u ook wat een puntzak is. Wat een haaienbek voorstelt. Of station Kapsalon. Veel plezier.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 In Griekenland is Nokolaos Mikhailoulakos opgepakt. Hij is de leider van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. De Griekse justitie brengt hem in verband met criminele activiteiten. Tegen vijf andere leden van Gouden Dageraad loopt ook een arrestatiebevel. Het onderzoek door justitie werd ingesteld naar aanleiding van de moord op een linkse rapper. De verdachte van de moord is een aanhanger van Gouden Dageraad. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie goedgekeurd waarin staat dat Syrië zijn chemische wapens moet vernietigen. Het is de bedoeling dat dat voor 1 juli volgend jaar is gebeurd.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 Gaan we doen. Om 9 uur gaan we het hebben over het fenomeen ingezonden brief. Of open brief eigenlijk moet ik zeggen in de kranten. stond er deze week weer een in. U kunt gewoon met die vira hoor. Met ons is niks aan de hand tenminste. Daar kwam het zo'n beetje op neer. Wat is dat voor communicatiestrategie? Daarna komt Ingeborg Beugel over de nieuwe onrust in Griekenland. Ja, daar hebben reservisten opgeroepen tot een staatsgreep. Daarna de nieuwe bijnaam van het station in Rotterdam. Puntzak, station, kapsalon, haaienbek. In Rotterdam zijn ze daar goed in, in bijnamen. En het laatste onderwerp dat u is de Wadden. Matthijs Deen schreef een geschiedenis over deze eilandenreeks. Om tien uur komt Bas Heijnen. Die voelt zich verantwoordelijk voor het uh, werk van Cooperis. Dat niet veel meer wordt gelezen, maar wat zo ontzettend actueel nog is. U hoort zo meteen waarom. Dan de tentoonstelling over Marino Marini in de fundatie in Zwolle. Fantastische beeldhouwer. In het Hogevorst bespreekt onder andere de nieuwe Donna Tart. En op het toneel de Donkere Kamer van Damoklis. Daar is Peter de Bie gisteravond naartoe geweest. Goed. Zo meteen een handige rekentool waarin u kunt zien hoeveel u op voor of op achteruit gaat in 2016. Maar eerst een conflict van woningcorporaties. Precies. Want steeds meer van die corporaties keren zich alsnog tegen het akkoord van hun eigen koepelorganisatie en die sloten dat met het kabinet. <kijntje> In de deal met minister Stef Blok van wonen en Rijksdienst... is overeengekomen dat de corporaties 1,7 miljard euro... een zogenaamde verhuurdersheffing moeten betalen. Een gevolg daarvan kan zijn dat de huren de komende jaren... maximaal zullen worden verhoogd. En aanstaande donderdag komen die woningcorporaties bijeen... op een ingelast congres... waarbij de directeuren zich uit mogen spreken over die omstreden deal. Een van hen is Hedy van der Berg. Zij is directeur van de woningcorporatie Havensteden voor huurders in Rotterdam en omgeving. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er wordt overal in de kranten in ieder geval gesproken van een conceptakkoord. Is het nou een akkoord dat al gesloten is of moet, is, valt er toch nog iets te dealen? Nou, het is een akkoord dat gesloten is door uh, de belangenbehartiging uh, EDES, ja. uh, de koepelorganisatie van woningcorporaties en minister Blok. Maar uiteraard moeten de leden van EDES en ook de Tweede Kamer zich daar nog definitief over uitspreken. Ja, ja, u, u kunt die mensen van EDES nog uiteindelijk naar huis toe sturen of... Nou ja, dat, dat zijn we zeker niet van plan. Nee, maar maar, dat kan eh, dus, maar inderdaad, donderdag ja. is een hele belangrijke vergadering. Oké, okay, goed. Uh, kunt u even uitleggen wat het is? Want ik denk verhuurdersheffing, uh, de meeste mensen hebben geen idee wat het is. Nee, de verhuurdersheffing is eigenlijk een soort uh, belasting uh, die het de, die de, die kabinet uh, aan de corporaties oplegt. Uh, uh, het kabinet heeft gezegd van nou, er zit een hoop geld bij die corporaties. Uh, misschien moeten we dat uh, gaan aanwenden om onze tekorten aan te zuiveren. Oh. En dat uh, betekent gewoon dat we. Uh, you <laughs> Een, een structurele heffing van oplopend tot 1,7 miljard per jaar... moeten gaan betalen aan het Rijk. Dat is Zomaar. een gigabedrag, hè? Dat is heel veel geld. Want... 1,7 miljard kan je bijna niet bedenken hoeveel dat is. Maar hadden jullie dat dan in kas? Uh, dat hebben we zeker niet in kas. Is het om te voorkomen dat mensen cruiseschepen gaan bouwen? Zoals bij jullie daar in Rotterdam? Nou ja, ja, daar ligt er eentje inderdaad. Ja. Maar nee, daar heeft het niks mee te maken. Het idee is uh, uh, van, nou ja, corporaties uh, die zouden uh, moeten bijdragen... aan het tekort van de BV Nederland. En daar komt die 1,7 miljard vandaan. Om een beetje een idee te krijgen... voor Havensteden gaat het om 24 miljoen op jaarbasis. En dat is eigenlijk twee maanden huur van iedere woning... die we dus afdragen aan het Rijk. Het probleem wat wij daar als woningcorporaties vooral mee hebben... is dat het natuurlijk ten koste gaat. U vraagt aan mij, hebben jullie dat geld op de plank liggen? Dat hebben we natuurlijk niet. Uh, dus dat betekent uh, dat we een aantal dingen uh, moeten doen. Onderhoud verdwijnt of zo? Nou, onderhoud is het laatste waar we op willen bezuinigen. We beginnen natuurlijk met onze eigen organisatie. Uh, Forst terug in de kosten. Nou ja, dat hoeft niet zo erg te zijn, maar dit zijn wel hele draconische ingrepen. We hebben het op een uh, formatie van 500 man over zo'n 106 uh, mensen die moeten vertrekken. Nou, je ziet over de gehele linie dat corporaties tussen de 20 en de 30 procent uh, inkrimpen in hun uh, personeel- en bedrijfskosten. Het tweede, en daar hebben de huurders al meer last van, is het feit dat wij onze investeringen behoorlijk moeten uh, faseren en temporiseren. Dat betekent dat we uh, zo'n 60% minder investeringen kunnen doen in uh, renovatie, verbeteronderhoud, uh, sloop-nieuwbouw. En er Gewoon... wordt al helemaal niet meer gebouwd, neem ik aan. En er wordt weinig gebouwd. Je ziet ook dat dat behoorlijk is ingestort. Nou ja, en een, een laatste knop waar we nog aan kunnen draaien, dat is uh, de huren. En daar hebben uh, huurders natuurlijk onmiddellijk last van. Uh, dus uh, ja, het betekent voor de komende jaren in ieder geval dat we uitkijken op forse huurverhogingen. Die uh, verhuurdersheffing, uh, u zei net, dat is jaarlijks. Dus dat betekent dat dat ook na 2017 nog uh, gewoon doorgaat? Ja, zeker. Zoals het nu is, is het ingerekend in de Rijksbegroting. En dat betekent dat het niet beperkt is tot deze kabinetsperiode, maar dat het een structurele uh, bijdrage is die de corporaties moeten leveren. En dat is uh, enorm. Dat betekent toch uh... dat, dat het niks anders is dan een belastingmaatregel? Ja, zo voelen wij ons af en toe ook wel. Een belastingkantoor. En, uh, maar dat vrienden... is het feit. Dat is het feitelijk ook. Een vriend en vijand zijn het er ook over eens... dat het eigenlijk gewoon een hele slechte maatregel is. Aan de andere kant uh, is het ook zo... dat uh, er volop rekening mee is gehouden... dat dit geld wordt bijgedragen vanuit de corporaties. Dat er nu ook vanuit Edes en uh, de minister... een principeakkoord ligt. En dat zeg maar de realiteit ons ook wel dwingt... om te onderkennen dat uh, op dit moment verwachten... dat die 1,7 miljard weer van tafel gaat. Vergeet het maar. Dus, dus om onze inzet aanstaande donderdag uh -huh. tijdens die ledenraadsvergadering... is een motie ingediend. Met drie collega-corporaties uh, hebben wij dat voorbereid. Krijgen inmiddels veel steun. En inzet van de motie is... Eén, laten we zorgen dat die uh, heffing in ieder geval beperkt is... tot de periode van deze crisis, deze kabinetsperiode. Twee, dat we heel snel met de huurdersorganisatie en de Woonbond... weer om de tafel gaan om te kijken... Want hoe kunnen we de effecten van deze maatregel voor de huurders... zodanig plooien dat het behapbaar blijft. Ik wil daar graag straks nog wat over zeggen wat de consequenties daarvan zijn. En de derde is dat in de uitwerking van uh, ja, de wet die er nu ligt... nog zoveel losse eindjes zijn dat we proberen via die motie... daar met name invloed op uit te oefenen. Maar als u zegt het is zo'n slecht idee... en uh, mensen gaan daar ontzettend onder lijden... waarom zegt u dan niet gewoon keihard nee in plaats van... Ja, dit van nou ja, laten we het een tijdelijke karakter geven, die maatregelen. Ja, het klinkt een beetje slap, hè? dat zou je kunnen zeggen. Nou ja, maar, uh, misschien nou, voor sommige kijk, mensen wel. Die zeggen, nou, zeg, er zijn vast ook hardliners die zeggen, nou gewoon nee, klaar. Die doen. zijn er. Er zijn ook corporaties die zeggen, nou wij stemmen gewoon tegen. Want we kunnen dit echt niet verteren. Uh, de andere kant van het verhaal is dat... Corporaties en uh, politici zijn al enige tijd met elkaar uh, in de weer hè, en gaan rollenbollend over straten. Dat is een soort vechtsituatie geworden. Waar we alleen maar verliezers in kennen. De kans dat als we dit niet accepteren het alleen nog maar erger wordt, is groter dan dat de heffing dan van tafel is. Die illusie hebben wij gewoon helemaal niet. En dat betekent dat we zeggen van nou laten we dan zeggen van we, we accepteren het voor deze kabinetsperiode als een voldongen feit. Maar laten we met elkaar zorgen dat de schade beperkt blijft en dat corporaties die goed werk doen kunnen blijven investeren... en er kunnen zijn voor de mensen met een lage inkomen. Waar komt dat geld nou vandaan? Zijn dat inderdaad, want dat is natuurlijk de, het verhaal... Waar in ieder geval waarmee het gestart is... namelijk die woningcorporaties hebben dermate dikke reserves... wat voor sommige corporaties ook gold natuurlijk... Hè, dat er dus van dat soort dingen te betalen zijn. Of is het zo dat je nu maximaal gedwongen wordt... om die huren te verhogen met het weer... door de regering vastgestelde percentage... uiteindelijk oploopt tot, geloof ik, 6% per jaar... He, toch? En, en dan is het een soort belastingmaatregel terecht. Ja. Wat, wat is het nou? Nou, het, het, het leidt tot een aantal dingen. Die, die, die, die drastische uh, inkrimping van je organisatiekosten. Ik denk zelf dat dat niet zo heel erg is. Het is natuurlijk dramatisch voor de mensen die op dit moment moeten vertrekken. Maar er zat vet op de botten. Maar inderdaad. En dat heeft ook te maken dat we natuurlijk behoorlijk in de afgelopen jaren zijn afgedreven van onze kerntaken. Daar gaan we nu weer een beetje naar terug. Dus dat betekent, uh, daar gaan we helemaal naar terug. En dat betekent dat je ook best op onderdelen kunt krimpen. In en dat is ook goed, want daar uiteindelijk waren die corporaties natuurlijk ook voor bedoeld. Ja. Niet voor allerlei andere flauwekul. Inderdaad. Het is uitgesloten dat we de rekening helemaal bij de, de huurders kunnen neerleggen. En inderdaad is dat een goede ontwikkeling. Daar waar het gaat om die investeringen, de tweede knop waar we aan kunnen draaien, ik denk dat dat behoorlijke effecten heeft. Uh, je ziet in, met name in de grote steden, in oude stadsgebieden, uh, nou ja, daar liggen enorme opgaven. Echt niet alleen de sloop nieuwbouwprogramma's waarvan iedereen zegt... nou stel dat dan maar even uit. Maar juist ook uh, verbeteropgaven... zorgen dat woningen in de naoorlogse voorraad... weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Nou, je ziet gewoon dat die programma's uh, gehalveerd worden. Minimaal gehalveerd. Kortom, het zou wel werken als je zou differentiëren... als ik u zo nu hoor. Namelijk dat er sommige woningcorporaties zijn... die dat wel kunnen betalen... maar anderen rechtstreeks in de problemen komen... gewoon met hun huren zeker in achterstand. Wijken. Ja, en daar noemt u een punt en daar ben ik het ook helemaal mee eens een van de zaken waar ik uh, van constateer... dat daar gewoon slecht naar geluisterd wordt... is dat je niet zo'n maatregel als één schabloon... over het hele land kan uitrollen... maar dat je moet kijken, uh, corporaties in bepaalde gebieden... Uh, hoe verhoudt de een zich tot de ander en hoe los je dat op? En uh, het Rijk zegt, nu regelen jullie dat maar onderling. Ja, dat is natuurlijk een hele lastige... want iedereen heeft wel zijn eigen ja. problematiek... en dingen die hij belangrijk vindt. Terwijl ik denk, maak daar maar keuzes in. Want daar zitten grote verschillen in. Dat is zeker zo. Want U zei net dat ze waren afgedreven... Nou ja, u noemde net zelf het voorbeeld van die boot... die wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Dat is ook wel maar een goed je, voorbeeld, hè? Dat is ook een mooi voorbeeld, maar als je kijkt... Uh, in want wat de... was er gebeurd, ze We... hadden een boot uh, laten bouwen? Nou ja, in Rotterdam is natuurlijk uh, uh, de aanschaf van een boot... Ja. Uh, als voorbeeld wordt dat steeds genoemd... want dat hoort toch niet bij een corporatie? En zo zijn er wel meer dingen, van jachthavens tot en met uh, andere dan dingen. Dat is afgedreven wel een mooi woord in dit verband. Dat is ja. waar, en tegelijkertijd zijn er ook dingen waarvan je zegt... dat is iets anders dan het verhuren en beheren van sociale huurwoningen... maar toch wel heel belangrijk in de ontwikkeling van wijken. We hebben het bijvoorbeeld over het realiseren van gezondheidscentra of het bouwen van een school. Daar waar wij het aanleggen van parkjes om überhaupt weer een, een wijkleefbaar te maken. Bijvoorbeeld. Ja, ja, een beetje de brede scope van wat is nodig om schoon, heel veilig, maar ook nog een beetje gezellig en groen met voorzieningen in wijken te wonen. En daarin hebben we een aantal dingen gedaan waarvan ik denk van nou zover zijn we helemaal niet afgedreven van onze kerntaak. Haal de excessen eruit, maak daar korte metten mee maar zorg dat corporaties hun rol kunnen blijven vervullen. Ja, maar dan kom je nog niet op 1,7 miljard die die regering nodig heeft. Dat geld, dat brengen wij niet op. En als het bij een eenmalige bijdrage zou uh, uh, blijven... ja, dan is dat natuurlijk wel te doen. Maar het moet met elkaar in balans worden gebracht. En dat is op dit moment niet het geval. Ja, en dan uh, moet het jaarlijks gaan gebeuren. Het moet jaarlijks gaan gebeuren, ja. Dan is toch 1,7 miljard wel een buitengewoon gigabedrag? Ja. ja, dus vandaar dat wij ook zeggen van beperken tot deze kabinetsperiode, laten we in de uitwerking, hè, want het is nu nog een uh, akkoord, maar dat betekent dat er nog allerlei... Uh, algemene maatregelen van bestuur moeten worden gemaakt, wetten enzovoort. Politici moeten nu eigenlijk met elkaar in de klins, want dat is niet meer aan ons. Dat ligt nu in de Tweede Kamer, waarbij ze zeggen, het kan toch niet zo zijn dat we dit tot in lengte van jaren uh, doen met die corporaties. We hoeven die sector niet stuk te maken. Laten wij met elkaar kijken wat in redelijkheid de bijdrage kan zijn. En ook wij zijn bereid, wij uh, als uh, onderdeel van Edes uh, ook als corporaties, om te kijken wat daarin een redelijk bijdrage kan zijn. Ik zie die vergadering van u, zie ik al helemaal vormen. Want al die argumenten die je noemt natuurlijk worden achter de tafel. De mensen namelijk die het akkoord gesloten hebben, ja, die zijn het voorkomen met u eens. Die vinden ook allemaal ja, ja, ja, ja, ja. En dan stel je de vraag, ja, waarom heb je dan het akkoord gesloten? Ja, we moesten wel. Nou ja, En u kunt er ook niks aan doen. Dus kortom, het wordt wel een toneelstukje voor de buren lijkt het. Nou, ik denk dat het, uh, het effect zou moeten zijn dat uh, uh, er een brede maatschappelijke beweging komt, ook politieke partijen die zich gaan roeren in dit debat. Maar dan soort moet debat. u uw eigen huurders erbij betrekken. En Absoluut. dat heeft u tot nu toe niet gedaan. Oh, jawel. jawel. Onze huurdersorganisaties steunen deze motie van harte. We zijn ja. hier volledig bij betrokken. En het maar dan gaat het alleen over die huurverhoging, maar niet over de rest. Nou, het gaat over de huurverhoging, omdat dat voor huurders natuurlijk het meest uh, belangrijke is op dit moment. Maar het, het interessante is dat huurders heel goed begrijpen... dat uh, uh, je als corporatie hier voor een onmogelijk dilemma komt te staan. En uiteindelijk is het de corporatie... die de huurverhoging doorvoert. Maar degene die de randvoorwaarden bepaalt van hoe hoog wordt de huur... degene die echt gaat over de betaalbaarheid... dat zijn niet wij, hè, dat zijn de politici. En ik denk dat die boodschap heel helder moet overkomen. Dat komt nu ook goed over. En je ziet ook dat de woonbond zich nu heel erg nadrukkelijk roert... en dit punt op de agenda krijgt. En, wat, en daarin vinden wij elkaar. En wat is de slag die u in ieder geval minimaal binnen zou moeten halen in de komende vergadering? Dat uh, Mark Calon als uh, directeur van Edes... eigenlijk bij, uh, daar waar hij weer aan tafel moet... nu met, het, uh, met de minister om zaken uit te werken en te detailleren twee dingen voor elkaar krijgt. De heffing niet langer dan deze kabinetsperiode... en dat ook vastgelegd in wetgeving. En de tweede, dat uh, de woonbond weer aan tafel komt... om naar andere methoden te zoeken... waarin we de huurverhoging zodanig kunnen bijsturen... dat de betaalbaarheid gegarandeerd is. He, wij kunnen zorgen voor voldoende beschikbare sociale huurwoningen... maar die betaalbaarheid is iets wat op de politieke agenda moet komen... en daarin moeten we elkaar vasthouden... en niet uit elkaar gedreven worden. En om te voorkomen... Dat... Dat er woningcorporaties failliet gaan. Dat lijkt mij ook. Ook nogal. dat? Juist. Goed. Directeuren dus van woningcorporaties maken zich op voor een extra congres over de omstreden verhuurdersheffing. U heeft net gehoord wat het is. Hedy van der Berg, hoort u. Van nee. den Berg, sorry. Directeur van woningcorporatie Havensteden. En die wil dat de heffing na 2017 in ieder geval eigenlijk afgeschaft wordt. Hè. Hartelijk dank voor je komst. Het koopkrachtverlies voor gezinnen met hogere inkomens... kan de komende jaren oplopen tot duizenden euro's. Dat is het gevolg van de voorgenomen kabinetsplannen voor lastenverzwaring... zo becijferde ZorgKiezer.nl. De vergelijkingssite heeft een tool gemaakt... om je eigen koopkracht voor de komende jaren te berekenen. De plannen van het kabinet omvatten veel maatregelen tegelijkertijd... bijvoorbeeld de aanpassing van de heffingskorting... Wat is dat staat nou weer en arbeidskorting. <laughs> ja, dit gaat wel even dit de verhuurders blablabla. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars ook wel eens duizelt hoor. Kindregelingen, zorgtoeslag, maar ook de hypotheekrente aftrek en belasting Hé hey jongens, uh, rekentool en die effecten. Nou, dan gaan we het, we het maar even simpel houden. Peter Ruijs, hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, uh, is hij al vaak geraadpleegd, die uh, rekentool? Uh, hij staat pas een dagje online en zo'n 10.000 keer al uh, gedaan. Oké. Okay. En waarom dacht u dat gaan we nu eens even doen op deze manier? Nou, um, we hebben het vorig jaar ook gedaan. En uh, toen had je de invoering van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Iedereen weet dat nog wel. We was, weten wat daarvan geworden is. We weten wat daarvan geworden is, maar we weten ook hoe dat begonnen. En dat begon als volgt. Dat er een koopkrachtplaatjes waren met wolken en dergelijke. En dat het allemaal wel meeviel. Dat het een procentje meer en een procentje minder. Ja. Het, waren, het was niet zoveel. Toen zijn wij gaan kijken, en ook anderen, en OSRTL... hebben zich daarmee bemoeid en hebben gezegd van... jongens, er zijn wel degelijk grote, grote effecten alleen. Die zitten in die, die, die wolken ergens verstopt. Toen hebben we gezegd, laten nou we eens proberen... om dat voor mensen thuis inzichtelijk te maken. Wat betekenen die maatregelen, die voorgenomen beleidsmaatregelen... voor de mensen letterlijk in hun portemonnee? Toen hebben we die tool gemaakt en daar konden mensen in één keer zien... dat die koopkrachtwolken maar een deel van het verhaal vertelden. En dat juist de grote effecten, die lagen toen een beetje rond, rond twee keer modaal dat die daar niet door gepakt werden. En het mooie en het unieke wat toen gebeurd is... is dat beleid wat voorgenomen was... de letters van het coalitieakkoord waren niet eens droog... de inkt was niet eens droog... en toen kwam er een golf op gang van mensen die zeiden... maar ho, dit pikken wij niet, dit, dit kan zo niet. En hoopt u dat nu weer? Nou, wat wij hopen, ik geloof eigenlijk een beetje in politiek 2.0. Ik hou me al uh, meer dan tien jaar bezig met uh, zaken die heel onderzichtig zijn... Uh, via voor consumenten transparant te maken. En we hebben het altijd over die kloof tussen... Uh, wat er in politiek in die achterkamertjes gebeurt en tussen, uh, tussen de burger. Hè, die kloof die er is. En dit, wat we nu uh, aan het meemaken zijn, vorig jaar voor het eerst en misschien wel nu voor de tweede keer, is voor mij politiek 2.0. Namelijk, laat voor mensen uh, duidelijk, maak voor mensen duidelijk wat het betekent voor hun, die plannen. Nou ja, als je dus naar zorgkieser.nl gaat, dan moet je je, je je inkomen moet je intikken, of je wel of geen kinderen hebt, of je een fiscale partner hebt, allemaal dat soort dingen. En dan druk je op een knop, het gaat eigenlijk razendsnel. En dan is het Prrrrt. Uh, u gaat er. Uh, in 2016 gaat dit over. Het dus gaat dit ja. over volgend jaar. Nou, de, de 5000 komt... euro op achteruit. Of u gaat er uh, 200 euro op vooruit. Of het is maar net wat je natuurlijk precies. hebt. Precies. Het duizelde me een beetje, al die maatregelen. En dat is nou precies het verhaal. Ja. Vorige keer met die inkomens van zorgpremie was het heel simpel. Een bepaald percentage enzovoort. Nu zijn die maatregelen die voorgenomen zijn. er zijn op zoveel terreinen. Bijvoorbeeld de kindregeling, kinderbijslag. Kindgewonden budget. Daar veranderen allemaal dingen in. De algemene heffingskorting. die voor iedereen. Uh, Toepasselijk was, die gaat dat, er ook ja, uh, dat, voor de hogere inkomens aan. Inkscoring. Ja, dat is het bedrag wat je zeg maar uh, van je belasting mag aftrekken. Uh, je moet een bepaald bedrag belasting te, uh, betalen, maar dan mag, je, mag iedereen mag daar zo'n 2000 euro van aftrekken. Dat iedereen verdwijnt. Hogere uh, inkomens, die mogen, die mogen dat straks mogen niet, dat meer. niet meer. Aha. En um, het, de focus in de plaatjes nu is heel duidelijk op 2014 en daarvan valt het verhaal Nog valt wel mee. mee. Maar een belangrijk deel van die maatregelen die vallen pas in 2015 en 2016. Nou ja, wat opvalt is dat als je wat hoger inkomen hebt, dat je er behoorlijk op achteruit gaat. Maar bijvoorbeeld eh, iemand eh, met kinderen, alleenstaande moeder met kinderen, die gaat erop vooruit. Ja. Nou ja, goed, dan denk je, nou de, de Partij van de Arbeid mag niet, mag niet mopperen. Want het is, laten we zeggen, eerder het, het, het, wat de Partij van de Arbeid voorstaat, komt uit dan de, de VVD. Klopt dat ook? Nou ja, eh, dat heet nivelleren. Uh, ja. Namelijk dat mensen aan de onderkant uh, er wat op vooruit gaan in de crisistijd... en uh, mensen aan de bovenkant daarvoor inleveren. Het is niet ons doel om hier een oordeel over te geven, oh, zeg maar. Maar okay. ons doel is om, zeg maar, die feiten die er zijn... om die inzichtelijk te maken. En er was de afgelopen week is er best wel wat discussie geweest... ook in de Kamer tussen het kabinet en oppositie van... is er nou sprake van een 60 tarief uh, Dan zei de regering, nee, dat is marginale belasting. Nou, uh, he hele moeilijke woorden, ook voor de mensen thuis... maar er zijn zoveel maatregelen die er uh, aan zitten te komen... En uh, het mooie is hiervan, je maakt het inzichtelijk. En mensen kunnen zelf bekijken wat betekent dat. En het mooie daarvan nog is, en ik roep op om iedereen om die tool te gaan doen, dat als we dat met z'n allen doen, dat er misschien wel effecten naar boven zijn die niet bedoeld zijn en die weer buiten die koopkrachtplaatjes vallen. En, en dan maar, wacht even, heb dat je begrijp je, wat voor effecten? Nou, zoals vorige keer dus, was het zo dat ja. uh, de, die kooprechtwolken... niet het totale verhaal vertelden. Ja. Nu kan het zijn dat, uh, uh, we hebben het heel concreet gemaakt... je ziet precies hoeveel ja. duizend euro je er voorop uh, of achteruit op gaat. En daar kan bijvoorbeeld uit blijken... dat bepaalde groepen daar heel erg op achteruit gaan of op vooruit en gaan. En dat ze opeens schrikken. En dat ze schrikken. Maar uit het begin van uw verhaal uh, blijkt eigenlijk een beetje dat dit dan toch wel min of meer ook bedacht is, omdat u weet wat eruit gaat komen. Namelijk dat er forse inkomensverschillen voor vooral een, een, de groepen... die gezegd worden eigenlijk beschermd worden, namelijk de middengroeperingen. En dat dat niet het geval is. Kennelijk wist u dat, want dat is de reden om fors in te zetten op zo'n tool. Want volgens mij had uw man dus helemaal niet uitgebracht. Uh, nou, wel, want ik geloof er namelijk in dat, dat je moet proberen om die brug... Dus die kloof, zeg maar, tussen burger aan de ene kant en politiek eh, in de achterkamertjes komende weken aan de andere kant, om die te dichten. En ervoor te zorgen dat je mensen meer kan betrekken bij hetgeen in Den Haag bedacht wordt. En als daar dingen in zitten die uh, de ja, slechte uitwassen zijn, zeg maar, dat je die meteen al kan aanpakken. En niet pas als het een keer beleid is geworden, ja. dan over een paar jaar. Dus ik geloof in dat concept: soort politiek 2.0. Ja, precies. Ja? Maar dat betekent dat u dus wist dat dit soort uh, cijfers eruit gingen komen. Want wij hebben het op de redactie gedaan. De meeste vielen echt uh, behoorlijk van Stoel. Nou, de, de protesten de vorige keer waren tegen die inkomen- zorgpremie. Die waren niet tegen het model zorgpremie, maar waren tegen defecten. Ja. Toen heeft de kabinet gezegd: we gaan die, dat model, dat ding van tafel trekken, maar ze komen straks weer terug. Dus toen die, uh, die 6 miljard en de defecten ervan nu op tafel kwamen, dachten wij: dan gaan we dat weer inzichtelijk maken. Wow. Uh, het was wat minder wat moeilijker met al die verschillende zaken. Er zijn tien dagen lang zijn een aantal mensen daarmee bezig geweest. Heel belangeloos, we verdienen er niks aan. Maar geloven in het idee mensen betrekken bij de besluitvorming. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen. En hoe onafhankelijk bent u dan? Want u noemt zichzelf een sociaal ondernemer... maar wel een met een CDA-achtergrond. Dat klopt. Dat klopt. Uh, en, en daarom trekken we ook geen conclusies. We gaan u niet roepen, uh, uh, dit is wel geen nivellering, of, of niet nivellering of wat dan ook. Wij leggen de, nou ja. de feiten op tafels... en leggen mensen zelf uh, de mogelijkheid om daarover te oordelen. En inderdaad, ik heb in uh, 2010 op de lijst voor het CDA gestaan. Uh, uh, en dat mag iedereen weten. Uh, maar ook als hier een, een CDA-premier had gestaan... had ik precies hetzelfde gedaan. Omdat ik geloof, en ik doe dat al tien jaar in het transparant maken voor uh, mensen wat er in het land gebeurt. En uh, daar is deze doel ook een middel ja, voor. U doet eigenlijk het Centraal Planbureau werk gewoon nog even dunnetjes over... maar dan toegesneden op de individuele burger. Ja, misschien is het Centraal Planbureau wel uh, uh, voor de grote lijnen en uh, is wat wij doen, zeg maar, voor uh, de mensen zeg, voor, in de portemonnee. Dat is ook wel grappig. Het Centraal Planbureau doet over dit soort berekeningen, ik geloof een maand of zes, zeven. Werkelijk waar. U gaat tien dagen zitten met een stelletje vrijwilligers... zo lijkt het toch nou, Mensen nee, die wel voor ik, mij werken, maar Ik, ik probeer u te beledigen ja. en u trapt uit. Sorry. Nee. Maar uh, in ieder geval, u doet alsof het uh, min of meer... amateuristisch in elkaar gezet. Het is toch min of meer, hè? Nee, nee, nee. Is, dit, we hebben hier met CPB uitgebreid over gebeld. Met oh. ministeries, met, met, uh, met voorbereidingen uh, gedaan. En uh, uh, nou, ja, vorige keer moest... Uh, uh, moesten we, binnen, moesten we, uh, uh, we, we hebben in ieder geval iets moois neergezet. En ik okay. hoop dat iedereen dat gaat doen. <laughs> Dankjewel Peter Ruijs, zorgkiezer.nl als u nieuwsgierig bent geworden. En dan uh, kunt u huiveren of juichen. Evert Verhulp. De ideale klokluider bestaat niet. De ideale klokluider is degene die helemaal geen klok luidt. Hoogleraar, arbeidsrecht en advocaat van verschillende klokkenluiders.